12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Wat mee? Goedemiddag. Dexia Bank dreigt eerste slachtoffer Griekse crisis te worden. Actie Nationale Recherche tegen de Hells Angels. En PvdA-leider Cohen neemt kritiek van ploemen ter harte. Het is op de meeste plaatsen bewolkt. Hier en daar valt wat regen of motregen. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het zuidoosten van het land. Morgen ook bewolkt en wat regen. Aan het eind in het westen misschien nog even zon en het wordt morgen 17 tot 20 graden ook. En daarna wordt het volop herfst. Veel regen, wind, maxima 16 graden op donderdag en slechts 14 op vrijdag. De Frans-Belgische Dexia-Bank dreigt het eerste slachtoffer te worden van de schuldencrisis rond Griekenland. En de bank heeft naar alle waarschijnlijkheid alweer staatssteun nodig, want ze bezwijken zowat onder de miljarden leningen aan Griekenland. Op de beurs van Brussel is de koers van het aandeel Dexia hard onderuit gegaan. Financieel redacteur André Meijnen, Maar André, wat speelt daar allemaal bij Dexia? Nou, de bank is al drie jaar een zorgenkind hoor. Want eh, het begon al in 2008 toen ze ook al 6 miljard euro staatssteun moesten krijgen van de Belgische en de Franse overheid. tijdens de financiële crisis. Dexia is een grote bank in België, een middelgrote bank in Frankrijk. En dus je kun je die niet zomaar eh, om laten vallen, want dat is een, wat we dan noemen een systeembank. En de bank ligt al de voorbije maanden nu weer onder vuur van de financiële markt. En had al de helft van zijn beurswaarde verloren. Want Dexia heeft een hele grote blootstelling op Grieks schuldpapier van zo'n uh, ruim 3,5 miljard. Dat is heel fors voor één bank, want het is net zoveel als alle Nederlandse banken bij elkaar opgeteld. Bovendien heeft de bank nog eens voor 5 miljard euro aan leningen en investeringen in Griekenland uitstaan. Nou, dat bij elkaar opgeteld maakt de bank bijzonder kwetsbaar. Ze hebben bovendien nog voor 15 miljard aan beleggingen in Italiaanse, Portugese en Spaanse staatsobligaties. Ook geen leuke bezitting in deze tijden. En bovendien hebben zij, dat heeft alles te maken met de crisis van een aantal jaren geleden... Hebben ze een hele ongelukkige hand gehad in de belegging in de Amerikaanse rommelhypotheken? Daar hebben ze in mei dit jaar al 3,5 miljard euro op moeten afschrijven. En daardoor belandt de bank ook dit jaar in de rode cijfers. Nou, dat, alles bij elkaar opgeteld, heeft ervoor gezorgd dat de markt eh, geen vertrouwen meer heeft in Dexia. Andere banken willen geen geld meer lenen aan de bank. En Moody's, de kredietbeoordelaar, heeft gezegd gisteren: We gaan eh, de bank onder review plaatsen. We gaan kijken of ze nog wel hun, tre hun treetje waard zijn. Of dat ze lager gezet moeten worden. Nou, dat, als bij elkaar opgeteld, zorgt dus voor deze toestand op de beurs. Daar word je bijna bang van. En ja. Wat zijn de plannen om Dexia dan nog weer te redden? Nou ja, het verhaal gaat nu. want Het is nog geen zekerheid, want het is nog niet zeg maar, aangekondigd. Maar de, wat de bedoeling is dat de bank wordt gesplitst in een goed en een slecht deel. Het goede deel is zeg maar het spaargeld en het gewone bankwerk. Het slechte deel dat zijn dan al die waardeloze hypotheekbeleggingen... En, en obligaties die zo risicovol zijn. Als je die risicovolle zaken aan de kant zet, parkeert... Dan heeft dat geen invloed meer op het gewone bankwerk. Kost al een paar centen. Vandaar dat ze ook de steun zullen nodig hebben van de Belgische en de Franse overheid. Want die zitten voor een paar procent als aandeelhouder al in die bank. Eh, en daarmee zou de bank zeg maar, van de ondergang gered kunnen moeten worden. André Mijnema over Dexia. De Nationale Recherche in Nederland heeft huiszoeking gedaan bij een aantal 'health Angels. En daarbij is het prominente lid Harry S. aangehouden, hebben bronnen tegenover de NOS bevestigd. Matthijs van der Wiel. Jij bent in Lansmeer, want daar vindt een huiszoeking plaats. Ja, de arrestatie kan ik niet bevestigen. Wel dat het huis van Harries wordt doorzocht door de politie. Ik zie wat mensen binnen en ik zie een auto van het Korps Landelijke Politiediensten op het erf staan. Er zou daar computers en administratie in beslag worden genomen door de politie die daar bezig is. Waarom uh, is de recherche daar zo bezig? Wat is de verdenking? De verbinding met Matthijs is weg op dit moment. Is in het uh, gaat erom uh, dat het uh, niet een onderzoek is naar de Hells zelf als organisatie, maar uh, op de administratie en de computers. En hopelijk horen we vanmiddag meer details over de reden van deze uh, huiszoeking. Matthijs, aan de telefoon. Uh, inmiddels, dat gaat goed. Uh, Matthijs, waar kennen we die Harry S. Uh, ook alweer van? Hij zou voor zover dat bekend is, voor zover dat aan de buitenwereld bekend wordt gemaakt, een lid van de Hells Angels zijn. Vooral iemand die achter de schermen een belangrijke rol speelt. Iemand die ook eigenaar is geweest van seksclub Job Jum, naar het schijnt. En um, uh, iemand die uh, ja, dus belangrijk is in die organisatie. We hebben hem zelf niet gezien. Hij zou dus gearresteerd zijn. Wat we wel hebben gezien, is dat er ook Hells Angels tegenover wonen aan de andere kant van de weg. En die kwamen even kijken op het erf, even met de politie praten. En toen escaleerde de boel volledig op op het moment dat zij zagen dat er allemaal cameraploegen aangekomen waren... en fotografen die foto's namen, uh, die zeemsel, de overbuurman... die uh, heeft een gips om zijn voet en die loopt op krukken... en die begon met zijn krukken te zwaaien... en camera's uh, van de schouders proberen af te slaan en mensen te slaan met die krukken. politie had even moeite om uh, de rust terug te brengen hier uh, in Landsmeer. Landsmeer, daar was Matthijs van der Wiel over de ja, het gedoe rond de Hells Angels. Nog meer gedoe over de PvdA. PvdA-leider Job Cohen is niet zichtbaar genoeg. Dat zegt scheidend partijvoorzitter van de PvdA, Lilian Ploemen. Cohen wordt volgens haar te veel meegesleurd in de Haagse dynamiek. En hij doet te weinig binnen de PvdA. Ploemen kwam vanmorgen naar de Tweede Kamer.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 Bedoelde u dat toen u zei dat uw vertrek goed zou zijn voor de partij? Um, ik heb mijn vertrek uh, zo gepland als ik heb gedaan... omdat over een aantal uh, jaar een hele reeks verkiezingen komt. Campagnes worden steeds belangrijker uh, in uh, de verkiezingsstrijd... zou je kunnen zeggen. En ik vind niet dat je vlak daarvoor een nieuwe voorzitter moet kiezen. Dus ik heb uh, bedacht dat het verstandig zou zijn om nu plaats te maken, zodat de nieuwe voorzitter zich kan inmerken. Dat allemaal in het belang van het partij. Maar waarom maakt u nu die opmerkingen over um, de zichtbaarheid van Cohen? Want ik kan me voorstellen dat u dat de afgelopen maanden... tijdens uw voorzitterschap ook heeft gedaan, kennelijk zonder effect. Nou, ik denk dat het uh, nieuwe, uh, de nieuwe politieke seizoen gestart is. Het debat in de partij volop ontbrandt. Daar ben ik ook erg blij om. En dat dit het moment is uh, waarop Job zich daarin uh, kan engageren. En ik ga ervan uit dat hij dat doet. Kritiek dus van Ploemen die u net hoorde, op Cohen. Cohen, de partijleider, is zelf niet geschrokken van die kritiek. Het is juist de rol, zegt hij, van de partijvoorzitter... om duidelijk te maken waar het volgens haar nog niet goed gaat. Dat zei Cohen zojuist. Nou, heeft ze gelijk? Nee. Het gaat niet, het gaat niet goed genoeg met de partij. En dat ze daar bezorgd over is, ja, dat deel ik. Is dat uw verantwoordelijkheid? Ja, natuurlijk is dat ook de verantwoordelijkheid van de, van de fractievoorzitter. Vanzelfsprekend. En daar, nou, daar ben ik mee bezig en daar ga ik ook mee door. Maar dat ook de kritiek in de partij? Um, daar ga je, ja, dat is ook weer afwachten of dat zo is. Het gaat erom of je dat op een goede manier aanpakt. En daar ben ik vast van plan. Maar komt er een moment dat de kritiek in de partij zo sterk wordt... dat u niet meer kunt functioneren? Luister, is, daar kan je allemaal niet op vooruitlopen. Wat ik ga doen, is uh, er tegenaan uh, kijken wat de kritiek is. Zien in hoeverre je wat kan doen met die kritiek. En zeker uh, dat tegenaan, want er is veel te doen in het land. Laten we wel wezen. We zitten hier midden in een eurocrisis. De economisch slechte omstandigheden. Ik denk dat we het daar vooral ook over moeten hebben, en daar zijn ook alternatieven voor. En op dit moment vergadert de PVDA-fractie over de kwestie. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. In Stockholm is zojuist de Nobelprijs voor natuurkunde bekendgemaakt. This year's Nobel Prize in physics is about our entire universe. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2011 Nobel Prize in Physics, with one half to Professor Sol Perlmutter, the Supernova Cosmology Project, Lawrence Berkeley National Laboratory, and University of California, Berkeley, USA. And the other half jointly to Professor Brian Schmidt, the IZ Supernova Search Team, Australian National University, Western Creek, Australia, and Professor Adam Rees, the High-Z Supernova Search Team, John Hopkins University and Space Telescope Science Institute, Baltimore, USA. Nu wordt het goed. Drie winnaars. Alle drie doen ze onderzoek naar de uitbreiding van het heelal... door supernova's te observeren. Supernova's, dat zijn exploderende sterren... waarbij enorm veel licht wordt uitgestraald. En de ene helft van die prijs is voor Saul Perlmutter... verbonden aan de Berkeley Universiteit in Californië. En de andere helft van de prijs wordt gedeeld door Brian Schmidt en Adam Reese. En Schmidt is verbonden aan een Australisch onderzoeksinstituut... en die Reese doet onderzoek aan een universiteit... in de Amerikaanse staat Baltimore. Op de Maas bij Kuik is waarschijnlijk een tweede lichaam gevonden. De politie wil het nog niet bevestigen. Er worden nog twee opvarenden vermist van de speedboot... die gisteren in aanvaring kwam met een vrachtschip. Eén dode werd gisteravond al geborgen. Slachtoffer is een man van 32 uit Genep. En die anderen die komen ook uit Genep. Op de speedboot zaten zeven mensen. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op dat vrachtschip te klimmen. Minister De Jager wil geen onderpand hebben voor de leningen aan Griekenland. De Europese ministers van Financiën werden het gisteravond eens over een onderpand voor Finland. De ministers hebben afgesproken dat nu alle andere eurolanden datzelfde onderpand kunnen krijgen. Maar minister De Jager die ziet er niks in. Al met al heeft iedere lidstaat het recht om deze deal ook te nemen. Uh, en wij zullen dat in Nederland dus ook moeten beslissen of we dat wel of niet willen. Maar ik vind het uh, zo onaantrekkelijk... Al met al dat ik uh, waarschijnlijk het Nederlands parlement zal adviseren... om te zeggen van nee, dit, uh, dit, wij krijgen het aangeboden, maar nee, liever niet. Zo'n soort deal hebben we, zitten we niet op te wachten. De Finnen die krijgen al honderden miljoenen euro's aan nieuwe Griekse staatsobligaties... en in ruil moet Finland veel eerder geld in het noodfonds stoppen. Wat volgens de jager dan weer een fors renteverlies oplevert. En ook krijgt Finland minder van de rente die Griekenland op de noodhulp moet betalen. Kort. Het Nederlands voetbalhelftal bereidt zich in Noorden en Noordwijk voor op de laatste twee EK-kwalificatieduels met Moldavië, dat is vrijdag, en Zweden, dat is volgende week dinsdag. En Oranje moet het doen zonder de geblesseerden Schneider, Affelay en Heidinga. Doelman Maarten Stekelenburg, die heeft ook nog eens afgehaakt, en die wordt vervangen door Michel Vorm. En daarnaast is Arjen Robben licht geblesseerd. Volgens Klaas-Jan Huntelaar is het aantal blessures geen toeval. Ik denk als je een uh, seizoen bekijkt, dat er, uh, dat er meerdere blessures ontstaan uh, in het seizoen... als er veel uh, gewerkt wordt dan aan het begin. Ja, met andere woorden, te weinig rust, te veel doen, te veel reizen. Ja, van het begin, als je, als je een, vanuit een rustperiode waarin je minder doet... en uh, in één keer weer volle bak aan de slag gaat, dan kun je ook blessures krijgen. Maar uh, uh, ja, het is wel zo dat er, uh, dat er altijd uh, blessures zijn. En uh, ja, hoe dat aangepakt moet worden... dat. Uh, dat weet je ook niet precies. Uh, uh, dat is altijd achteraf. Uh, als er minder blessures zijn, dan is het een goede aanpak. Hè? Ja, de bondscoach zegt, ik haal elk weekend mijn hart vast. Ik snap dat als je in het veld staat, dat je daar dan misschien minder aan denkt. Maar... Ja. Of, of, of schiet dat toch wel eens door je hoofd? Nou, ja, Bij sommige acties, uh, op de training, schiet het wel eens door je hoofd. Maar in het veld eigenlijk niet. Ja, want de bondscoach denkt natuurlijk, straks is de EK. Dan ben ik er misschien twee of drie kwijt als het tegen zit. Ja, zeker. Dat uh, zou kunnen, Jan. Dat weet je nooit. Nee. Maar als het in jouw hoofd gaat zitten, dan is het mis? Of hoe zit dat? Nou ja, als het in je hoofd gaat zitten, dan raak je vaak geblesseerd. Als je uh, niet hard ingaat. Dus uh, je moet er niet te veel over nadenken. En als je geblesseerd raak je geblesseerd. International Klaart-Jan Huntelaar in gesprek met Bas Tiggeler. De Nederlandse honkballers hebben ook hun tweede wedstrijd... op het wereldkampioenschap in Panama gewonnen. Oranje ramde Griekenland met 19-0 van het veld. Na drie innings leidt de ploeg van bondscoach Brian Farley al met 17-0. En eerder was Oranje te sterk met 2-1 voor Taiwan. Het is 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Frans-Belgische bank Dexia dreigt het eerste slachtoffer te worden... van de Griekse schuldencrisis. De bank heeft opnieuw staatshulp nodig om overeind te blijven. De Nationale Recherche heeft huiszoeking gedaan bij een aantal Hells Angels... en daarbij is zeker één prominent lid van de motorclub aangehouden. En PvdA-leider Cohen zegt de kritiek van vertrekkend partijvoorzitter... ploemen op zijn functioneren als partijleider ter harte te nemen. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCV met lunch. Ik ben Daan van den Akker, expert bij NUON op het gebied van energieinkoop.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij Lunch. We hebben er al zoveel zou je denken, maar ethicus Huub Evers pleit voor een nieuw keurmerk voor bloggers en online journalisten dit, dit keer. Hij legt zo meteen uit waarom. De nieuwe hoofddirecteur van Quote, Mirjam van den Broeke, was te gast bij De Wereld draait door en het gesprek liep, laten we zeggen, stroef. Zeker toen bleek dat zij nog niet veel over haar plannen wilde vertellen. Ja, maar ga ik nu nog niet doen. Ja, wel dat moet. In oh, nee, het, het gesprek niet. helemaal dood. Nee, ik, ik, ik, ik zie dit niet nog vijf minuten duren. Wel makkelijk, ik, Jan. Ik, je moet nu met ideeën komen. Nee, echt, ik vind niet. ik echt. Het mediaforum horen van Marian Zwageman en Erik Corton... of de hoofdacteur en inderdaad het gesprek had moeten redden. Jeroen van Gunsten en Tilbert doet mee aan de Nationale Nieuwsquiz. Wilt u dat ook? Wilt u ook meedoen aan onze quiz? Mail dan uw naam en uw telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Met het medianieuws de Amerikaanse serie House... is het best bekeken televisieprogramma ter wereld. De show met in de hoofdrol de Britse acteur Hugh Larry. Laurie wordt gemiddeld bekeken door 82 miljoen mensen in 72 landen... meldt het Guinness Book of Records. Een kritisch verhaal over VVD-wethouder Jos van Rij in Roermond... in dagblad dagbad De Limburger en het Limburgs Dagblad... heeft dat ongekend felle reacties geleid. Van Rij zou volgens de krant belangen verstrengelen. Bij een journalist van de krant werd een plastic zak bezorgd... met een rotte vis verpakt in de desbetreffende krant... en een briefje met als aanhef krant met een stinkende bijsmaak. Ik heb Huub Paulussen aan de telefoon, de hoofdredacteur. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Weet u wie dit pakketje gestuurd heeft? Want de afzender stond daarbij en dat hebben we ook naar de hand via een sms van haarzelf bevestigd gekregen. Dat ging om de partner van Jos van Rij. Uh, was dat een mislukte poging tot humor? Uh, wij gaan ervan uit dat het uh, weliswaar misplaatst was, maar dat we er verder geen uh, dreiging in moeten zien. Want het was wel een dode vis, maar het was volgens mij een vers stukje vis van de markt. Aha, en waar ging het smsje over dan? Het sms ging over het feit dat ze uh, realiseerden dat het zaterdag behoorlijk warm was. En waarschijnlijk niet heeft gewild dat die vis de hele weekend in de brievenbus lag te stinken. En heeft hem dus gewaarschuwd dat er een pakketje in de brievenbus lag. Ach gosh, nog een hart ook. Ja. ja. En er was het ook nog verkeerd bezorgd? Het was verkeerd bezorgd, hoe bedoelt u? Nou ja, degene bij wie die vis in de brievenbus lag, dat was degene die niet het verhaal had geschreven over Van Rij? <laughs> nou... Dat, uh, het is op een privéadres van een verslaggever. En we willen eigenlijk uh, niet bekendmaken bij wie dat in de brievenbus is bezorgd. Nee, maar u kunt wel bevestigen dat het niet een van de mensen was die over Jos van Rijn geschreven heeft? Dat zou ik kunnen bevestigen, maar dat doe ik niet. Aha, u zou het kunnen bevestigen, maar u doet het niet. Waarom niet ja. eigenlijk? wat lief? Waarom nou, niet nou, nee, eigenlijk? Omdat, uh, uh, want uh, het is natuurlijk het kringetje van mensen waar het in de brievenbus uh, zou kunnen zijn gekomen. is erg klein. En twee mensen hebben het verhaal geschreven als er twee afvallen. blijft niet veel meer over. Dus uh, die kansberekening doe ik niet ermee. Maar meneer Paulus, waarom, waarom doet u daar zo moeilijk over? Uh, uh, uh, sp speelt angst een rol? Uh, nou, ik vind uh, dat ik rekening heb te houden met de gevoelens van de verslaggever... op zijn privéadres, zijn gezin enzovoort. En uh, die hebben mij gevraagd uh, de zaak uh, niet op te spelen... ook geen aangifte te doen... Uh, waar wij natuurlijk ook over nagedacht hebben. Uh, en het toch maar met een knipoog te beschouwen... maar verder hun uh, anonimiteit te waarborgen. En Waarom daar we de... dan ook rekening mee hmm. te houden. Waarom lopen de gemoederen in het Roermonster zo op over dit dossier? Ja goed, ik kan daar alleen maar naar gissen. Het, het is verbaast mij ook omdat het echt niet uh, als een donderslag bij helder hemel kwam. We zijn uh, geruim bezig en niet continu maar met onderzoek en aan Bob aanvragen. En de heer Van Rijen wist precies wat er in de krant kwam. We hebben daar een maand geleden nog uh, een reeks vragen over gesteld. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Voor publicatie heeft hij het artikel gezien? Hij heeft uh, drie dagen van tevoren, nee, vier dagen van tevoren het artikel gezien, integraal, en uh, daar heeft hij ook inderdaad een reactie op afgegeven. Dus hij wist precies wat in de krant kwam. En ik was ook een beetje verrast door de felheid waarmee gereageerd werd. Maar... maar dat conceptartikel, dat is door de gemeente Remond en de VVD online gezet met tal ja. van gewenste aanpassingen door het college. Ja. ja. Dat zijn aanpassingen ja. die dus niet in de krant stonden, neem ik aan. Nee. En wa van waar die laten inzichten? Ik, bedoel, ik neem aan dat zij aangegeven hebben, en al, meneer Van Rij zelf waarschijnlijk, wat hij wilde veranderen. Ja. Uh, maar daar kwam nog een berg verandering achteraan, begrijp ik. Ja. Nou, in eerste instantie heeft hij helemaal geen antwoord willen geven. En toen uh, het artikel uh, integrale hebben doorgestuurd, toen hebben zij aangegeven wat zij graag veranderd zouden zien. Of wat in hun ogen niet klopt. En uh, nou, los van een enkel detail... en dan ging het zelfs uh, om een, een, een taaltechnische correctie... dus die hebben we al zeker doorgevoerd... Uh, hebben wij daar niet aan veranderd... omdat wij volledig achter ons artikel staan. Ja, twee hoogleraren pleiten nu krant van onafhankelijk onderzoek. Naar het handelen ja. van Van Rij, de VVD, noemt deze hoogleraar nu prostituees. Ja. De VVD heeft een cartoon over u gemaakt. Bloed aan ja. de handen, mes in de, mes in de handen. Ja. Uh, omdat u al eerder twee andere, uh, Leo Frisse en Gerd aangepakt zou hebben. Uh, ja. Het gaat lekker daar. Ja, het gaat heel goed. Maar wat het betreft, die andere twee in ieder geval geen kwaad bewust. De oorsprong is ook een verhaal dat wij enkele weken geleden hebben gehad net over de rol van Jos van in het afscheid van de gouverneur. Dus daar hebben wij in ieder geval ja, weinig mee te maken, behalve dan de beschrijvende factor en zeker geen bloed aan de handen. Blijkbaar nou heeft de journalistiek, als, als, als buitenlander zou ik denken, u heeft het journalistiek blijkbaar bijzonder beet. Uh, we hebben ons werk goed proberen te doen. En uh, het feit dat er een, uh, een onderzoek komt, uh, daarvan neem ik toch aan... dat in ieder geval die dingen die wij uh, aangeven, dat die daar uh, onderzocht worden... en in ieder geval ook bevonden worden. Huub Paulussen, hoofddirecteur van het Limburgs Dagblad. Dagblad voor Limburg... en Limburgs Dagblad. dank u wel. Ik dank u. Dag. U weet raken we Ivo Nier wel kwijt aan de Franse televisie. Hij heeft gisteren in een theater in Parijs opgetreden... met een programma over de zanger Yves Montand. Nier was in Pauw en Witteman lyrisch over zichzelf.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 Hoofdsecteur Frans Smits, goedemiddag. Goedemiddag. Zou u dit soort dingen over, ook over het historisch nieuwsblad zeggen? Bolachtig groot succes? Eigenlijk wel, ja. Het is ook een enorm groot succes. Kijk, dit soort bescheidenheid, dat hoor ik graag. Ja. Wat uh, ja, moet ik daar meer over zeggen? Ja, wij zijn enorm gegroeid uh, uh, de afgelopen tien jaar. Uh, het tien jaar. Verleden werden we een commercieel blad, hadden we 2.500 lezers... en nu zitten we tegen de 25.000 aan. U heeft de, de, het tij een beetje mee, zullen we maar zeggen. Er is ontzettend veel meer belangstelling voor geschiedenis, toch? De laatste tijd andere tijden, Geert Mak. Dat klopt. Uh, en eigenlijk die belangstelling voor geschiedenis... ik, ik zeg daar altijd het volgende over. Uh, mensen hebben sowieso belangstelling voor geschiedenis... Uh, je moet alleen met goede producten aanspreken. En dat is de afgelopen jaren enorm verbeterd. Sinds enige tijd ma maken jullie ook Maarten. Uh, het bad uh, rond Maarten van Rossum. De oplage daarvan is groter dan die van het Historisch Nieuwsblad. Klopt. Hoe verklaart u dat? Nou ja, uh, Maarten van Rossum. Moet ik ja. meer zeggen. Ja, graag. <laughs> nou ja... Hij uh, is natuurlijk een enorme publiektrekker. En uh, hij trekt elke dag door het land om lezingen te geven. Is veel op televisie en uh, heeft een enorme schaar aan fans. Wat gaan jullie doen het uh, ere van de 20 jaar bestaan? Nou, we hebben vanavond een groot feest in de stad Schouwburg in Amsterdam. Er zijn nog een paar ka kaarten te koop. Dus als mensen willen komen, beest welkom. En dat is een fantastisch programma met onder andere ook Maarten van Rossum, Die voor het eerst sinds jaren weer in gesprek treedt met Arendt-Jan Boekenstein. Ah. Uh, u weet vast nog wel, daar heeft hij ooit een uh, akkefietje mee gehad... Uh, in het programma Netwerk... waarin uh, Arend Jan Boekestein nare opmerkingen over Rutte maakte. Enfin, dat uh, heeft hun uh, vriendschap enigszins bekoeld... maar vanavond zijn ze samen op het podium. Goed. Dat is vanavond uh, Frans Smits, uh, hoofddirecteur van het Historisch Nieuwsblad. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. De nominaties voor de televisiering zijn inmiddels bekend... maar het televisier heeft ook een staaltje, een staaltje naar buiten gebracht... met de titels en personen die net niet zijn genomineerd. Bij de nummers 4 tot en met 10 zitten enkele opvallende namen... zoals O.O. Gerso op nummer 6... en ons eigen NCV-programma Hello Goodbye op nummer 5. Boer zoekt vrouw, heel opvallend, staat op nummer 10... Dat is toch wel op gewoon klaar voor zo'n kijkcijfer ook Erika Terpstra viel net buiten de boot bij de nominaties. Ze stond op de lijst voor TV4 Talent Award. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Een bom in de partij die gooide Lilian Bloemen vanochtend in de PvdA toen ze in de volksstand haar twijfels over partijleider Cohen uitsprak. Dat deed ons denken aan een vergelijkbare affaire in 1993 tussen de toenmalige PvdA partijvoorzitter Rottenberg en de fractievoorzitter Wultgens. Toen deed Rottenberg een oproep in de Telegraaf aan Wuldgens om op te stappen. En ook toen sprongen de media er bovenop, zo ook op Radio 1. NOS Radio 1. Een uur discussie in Tegengas. Hier is Theo van Gogh. Ach, goedenavond. Vanavond is het de laatste keer dat ik Tegengas presenteer... want over enkele weken houdt dit programma op te bestaan. En nu hebben we aan de lijn. Krijn Koetsveld. Dag Krijn. Dag, goedenavond. Zeg het eens. Uh, ja, ik heb me van de week uh, met, natuurlijk met veel genoegen... Bogen ...over de opmerkingen van meneer Rottenberg. En wat mij vooral zo geïntrigeerd heeft... wat ik toch uh, aan jullie mee wilde geven... ...dat hij vond dat uh, al zijn fractieleden van de Partij van de Arbeid... ...inwisselbaar waren voor ambtenaren. <tacht> Daar, volgens mij heeft hij dat bedoeld als belediging. Ja. Dan heb ik een leuke belediging voor hem. Volgens mij is Rottenberg inwisselbaar voor elke klootviool... Die niets van politiek begrijpt en die alleen maar het leuk vindt om te schoppen tegen lange tenen, zere benen en wat iets meer zijn. Dus u past wel op die plek van Rottenberg uh, ja. <lacht> ja, bijvoorbeeld. Ja, een interessant fenomeen zou dat zijn. Volgens mij ben ik daar erg geschikt voor, want dit is toch onvoorstelbaar. Als ik die Partij van de Arbeid leden was geweest in Doorn, dan zou ik hem als voorgerecht hebben opgediend. U hoorde het net al, dat was dus de laatste uitzending van Theo van Gogh... als presentator van Tegengas. De formule die hij had gekozen voor die laatste uitzending... doet wel erg denken aan de formule die zo direct om half twee weer te horen is... op deze zender Stam nl. Overigens vandaag ook over de ruzie binnen de PvdA-top. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. We zou een keurmerk moeten komen voor de online journalist. Daarvoor pleit media-ethicus Huub Evers vandaag in de Volkskrant. Huub Evers, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom, Huub, zou er een keurmerk moeten komen? Nou, ik, ik uh, bepleit een keurmerk, dus uh, voor goed begrip... Uh, niet voor websites van de klassieke media. Dus de website van de Volkskrant of de website van het NOS-nieuws... of dat soort zaken. Uh, want daar, daar zit al de reputatie van het medium zelf... van de betrouwbaarheid aan vast. Maar het gaat mij om... Nieuwsites en blogs die uh, zonder binding met klassieke media zich met journalistiek bezighouden. En waarvan je niet weet uh, of het betrouwbaar is, of de zaken uh, goed uitgezocht zijn, of het uh, hele of halve waarheden zijn, of het geruchten zijn en dat soort dingen. Maar waarom is dat nodig? Uh, dat is nodig omdat de burger uh, die dat wenst en de blogger die dat wenst, uh, ...in staat moet zijn om te zeggen... ...ik lever uh, kwalitatief goede journalistiek. Maar is daar twijfel over dan? Daar zou je best... Uh, er zijn een heleboel websites waar... Uh, dus ...websites die niet gelieerd zijn aan de klassieke media... Uh, maar, ...maar blogs, uh, sites... ...waarvan je je afvraagt... ...is de informatie die ik daar lees... ...is dat betrouwbaar, is dat goed uitgezocht, et cetera, et cetera. Nou, daar... Maar geeft u eens een voorbeeld van zo'n twijfelgeval? Voorbeeld van twijfelgeval? Ja. Nou, dat zou ik zo natuurlijk niet weten. Want ik kan me voorstellen dat het in veel gevallen gewoon duidelijk is. Ik bedoel, als het gaat om de reguliere websites gelieerd aan nieuwsmedia... dan zegt u dat is het helder, dan heb je het helemaal niet nodig. Ja. Maar als je gaat kijken bij uh, geen stijl, om eens een zijstaat te noemen... dan ja. weet je toch dat dat gewoon geen objectieve journalistiek is. Dat is op zijn minst met een knipoog. Nee, maar dat mag ook best. Objectieve journalistiek hoeft dat ook niet te zijn. En die knipoog, die mag ook best wanneer uh, de zaken die ze melden, wanneer dat inderdaad maar uh, de, uh, journalistiek verantwoorde zaken zijn. wanneer dus wanneer een site voor, voor kwaliteit staat. En stel dat uh, geen stijl zegt, nou wij uh, bieden kwaliteit, dat is, uh, dat is een, uh, een oogmerk voor ons, dat willen wij. Dan heeft de burger er recht op om te weten dat die kwaliteit ook geboden wordt. We hebben even met Marcel Galaf gebeld, de hoofddirecteur van NOS Nieuws. Hij vindt het keurmerk onzin. Hij zegt in een open democratische samenleving wordt dat niet van bovenaf, bovenaf opgelegd. Dan komt die verantwoording wel achteraf. Nee, maar mijn bedoeling is ook helemaal niet om dat van bovenaf op te leggen. De overheid moet zich daar verre van houden. En uh, het moet ook niet zo zijn dat, uh, dat bijvoorbeeld een journalistenbond daarmee komt of dat soort dingen. Het moet vanuit de, de internetgemeenschap zelf komen. Uh, eventueel vanuit, vanuit de, de, de, de consumenten van, van internetsites, Dus vanuit de mediaconsument zeg maar. En wanneer die mediaconsument en die, uh, die internetgemeenschap daar überhaupt geen prijs op stelt, dat helemaal niet wil, dan komt die er ook niet. En maar dan hoeft die er voor mij ook niet te komen. Is, meneer Evers, uh, bloggen niet gewoon een moderne variant van een column? Uh, dat ligt eraan. Wel, uh, wanneer ik een uh, uh, blog en ik, uh, en ik doe dat bij wijze van het schrijven van een dagboek, dan zijn het gewoon mijn persoonlijke aantekeningen. En dan, zijn, dan is dat niet meer waard dan dat. Maar ik heb het over sites en over blogs die journalistiek pretenderen te zijn. Goed, en die sites zouden uh, een keurmerk moeten krijgen. Wie zou dat keurmerk in het leven moeten roepen en, dat zou, en uitdelen? Dat, dat zou die, die, die, uh, die internetgemeenschap zelf moet dat zijn. Hè? Dat moet, het, nogmaals, het, uh, wat ik niet wil, dat is iets van bovenaf opleggen. Goed. Huub Evers, Media Ethicus, dank voor uw uitleg. Zometeen gaan we in ons mediaforum praten met Erik Corton en Marianne Zwageman... over de zaken die in het nieuws figureren. U krijgt eens dus de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De nationale recherche heeft topcrimineel Donald G. aangehouden... en de prominente Hells Angels Harry S. Het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen waar die twee van worden verdacht. Er waren huiszoekingen gericht op administratie en computers. Bij een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn tientallen doden gevallen. Het hoofd van de ambulance dienst spreekt van 55 doden en 50 gewonden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag bij het ministerie van Onderwijs is opgeheist door Al-Shabaab, een militante groep die aan Al-Qaeda is gelieerd. Het gaat slecht met de Dexia-bank in België. Die bank heeft veel Griekse staatsleningen en dreigt daaronder te bezwijken. En het is de bedoeling dat Dexia wordt opgedeeld in een goede en een slechte bank. Op de beurzen van Brussel en Parijs staat het aandeel Dexia meer dan 20% in de min. En de Nobelprijs voor Natuurkunde wordt dit jaar gedeeld door drie Amerikaanse wetenschappers: Perlmutter, Schmidt en Rees. Ze hebben ruim tien jaar geleden ontdekt dat het uitdijen van het heelal steeds sneller gaat. En dat deden ze door het observeren van supernova's. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag heeft de bewolking de overhand en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt naar 17 graden op de wadden en 18 tot 20 graden in het binnenland. De zuidwestenwind is zwak tot matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht zijn er vooral in het noorden enkele opklaringen te verwachten, maar vanuit het westen komt een groot gebied met hoge wolking opzetten, waardoor het zeker niet breed opklaart. In het zuiden kan er af en toe nog wat lichte regen vallen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 14. Morgen ook vrij veel bewolking met hier en daar wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag vanuit het westen enkele opklaringen. Het wordt gemiddeld een graad of 19 bij een verder aantrekkende zuidwesten. De dagen daarna krijgen we onvervalst herfstweer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gast Marianne Zwageman, directeur van de communicatiebureau... en medeoprichter van Pound. En Erik Korton, stem- en presentator van 3FM. Welkom beiden. Dankjewel. Dank. De nieuwe media heeft baat bij controle... en moet een keurmerk komen voor online journalistiek. We hoorden net Huub Evers, media-ethicus. Um, Marianne Zwaageman, goed idee? Oh, ik kreeg een hele koude rilling toen je dat woord controle uitsprak. En ik hoorde die meneer Evers net ook heel vaak het woord kwaliteit gebruiken. vind ik ook heel eng. Ik weet nog, toen ik directeur was bij, bij de Telegraaf. vroeg Harry de Winter een keer aan mij. Van, wanneer gaan jullie nou een kwaliteitskrant maken? En zeg maar, dat maken we elke dag. Want de Telegraaf is bijvoorbeeld gewoon een hele goede krant. voor de doelgroep die ze willen bereiken. Dus kwaliteit vind ik ook een heel subjectief begrip. Dus ik denk en dat controle het Controle staat al... gelijk aan rillingen. Ja, ja, en alleen al daarom is het gewoon geen goed idee. Want kwaliteit, daar kun je geen, kun je geen label aan houden. Maar controle en internet staat ook wel een beetje gelijk aan elkaar qua rillingen. Wat mij ja. betreft. Want als ja. je. Dat is nou de lol ervan, je kunt kiezen. En op het moment ja, dat ik, laten we zeggen, door een site die pretendeert goede journalistiek te brengen, drie keer bedonderd wordt met totaal valse informatie, gaat hij bij mij uit mijn favorietenlijst. Dus dan, dat reguleert zich als het goed is vanzelf wel. Het gaat ik allemaal niet echt met voorbeelden. Dat maakt het denk ik ook ja. een beetje lastig. Nee. Want wat voor gebied heb je het nou precies? Bedoel, uh, geen stijl, nee, daar had hij het niet over. Ook niet over aan reguliere media gekoppelde sites. Nee, maar nee. er zijn heel veel sites die, laten maar zeggen, dingen. Uh, uh, uh, overpakken, van of, of uh, um, laten we zeggen, waar ook eens waar ook vuurberichten zou ik maar zeggen, en dan plaatsen. En die, uh, die, die zijn uitgegroeid tot een soort blog waar mensen uh, naar kijken en, en dat dan voor waarheid aan gaan nemen. En daar zit wel eens, daar zit wel eens verkeerde informatie tussen. Maar is je. dat juist ook niet een beetje de kracht, maar wagen, man, dat, dat er sites zijn die gewoon maar dingen roepen, of mensen die maar weer dingen roepen? Nou, en niet iedereen zit ook te wachten op de waarheid. Hè? Soms gaat het gewoon om meningen, en uh, die zijn ook heel belangrijk op het internet. En het leuke van het internet is natuurlijk dat je ten eerste elke seconde aan kunt passen. Dus als je fouten dan verander je het gewoon weer. Uh, en dat, dat gebeurt ook. Hè. En op de goede blogs uh, wordt dat netjes dan doorgehaald... en staat het goede er dan weer bij. Dus dan kan je zien dat het een update is. Um, en, en er zijn natuurlijk altijd mensen die je eraan helpen herinneren... dat het niet klopt. Dus het is zo transparant, zeker met, met Twitter daarnaast als, uh, als nieuwsbron... ja dat ik denk dat het niet zo heel erg nodig is. Waar die wel een punt heeft... vroeger werden journalisten natuurlijk toch... was een soort selectie aan de poort door hoofdredacties... van kranten of van omroepen. En nu is het een, een ZZP'ers Halla geworden... van mensen die toch meer op persoon titel Dingen doen, dus dat er behoefte misschien is aan aan aan iets dat je een beetje weet van wie, ja. wie zijn deze gasten ja, en. Ook ja, wat ik wel hoop, is dat dat uh, laat maar zeggen de, de sites die geleerd zijn aan de al de antieke media, zou ik maar zeggen, aan de krant of wat dan ook. Dank dat u. die dat ja, neem maar goed, dat is het. Nee, die antiek had, vind ja, ik heel fijn om te horen. De, gedruk, ja. de gedrukte antieke slakkenpostmedia, dat die uh, dat die het nog wel blijven doen, snap je? Dat ja. die wel even nog die adempauze behouden en en uh, uh, uh, uh, referenties en. Uh, and, ja, en, maar ook uh, daar zie je dat het tempo natuurlijk enorm omhoog gegaan is. Ja, maar dan. Weet Weet je wel dat als het erop staat dat het in ieder geval gecheckt en waar is. En als het dan een keer niet waar is... Nou ja, het, ik ja. hoop dat je nou, in alle gevallen gelijk hebt. Ik nou nou dat ja. je Snelheid een en een nauwkeurigheid zijn toch twee vijanden van elkaar vaak. Ja, goed, ja nou goed. Huub heeft over de snelle en harde toon in de nieuws-sites uh, en in de kranten. Dat noemt hij popi gedrag Nou, heerlijk toch? Ik ben er dol op. Ik hou er niet van, maar ik, vind, ik heb er ook niks tegen. Maar het is niet voor mij. Beetje poppy-op. Goed, laten we het over de Volkskrant van vanmorgen hebben. Uh, opening krant: uh, de opmerkingen van uh, Liliane Ploemen, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Job Cohen is te weinig zichtbaar. Het is nog al met al toch wel redelijk fel wat ze roept. Ja, ik weet niet zo goed wat ze... Ze kan natuurlijk twee dingen bedoelen. Ze, uh, want ze heeft het namelijk voornamelijk over dat, dat uh, hij meer uit de partij zou kunnen halen. Dus is hij binnen de partij niet genoeg zichtbaar? Want daar hoorde ik hem vanmorgen ook over vertellen. Dat hij, al, dat hij zei wat hij allemaal voor binnen de partij had georganiseerd. Nou, volgens mij is het NN. Want ze ja. zegt hij is binnen de partij te weinig zichtbaar. Omdat er meer potentie in de partij is dan er nu uitkomt. In de afdelingen met name. Maar ook extern. Nou ja, het verwijt dat hij niet de oppositieleider is uit de mond van Wilders. Dat, dat klopt er natuurlijk wel. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat doet hij ook. Ook niet En dat is hij ook niet. Dus ik denk dat dat verwijt terecht is. En het simpele feit dat uh, de Volkskranten zo breed mee uitmeten... is natuurlijk ook wel een signaal. Dan heeft dus blijkbaar die voorzitter... ik bedoel, als voorzitter beter ook een soort van de baas van de partij... Nou, maar als je even naar de algemene beschouwingen kijkt... Daar, daar, daar richten alle linkse aan. Alle oppositiepartijen richten vooral een energie op de Partij van de Arbeid. Hoe kun je dan nog oppositie voeren... en jezelf manifesteren als de oppositieleider... op het moment dat de rest van de collega-oppositie zich op jou richt? Nou, wel als je een plan hebt, maar dat heeft hij blijkbaar niet. Daar zit het hem in ja, daar zit hem in. Hij heeft geen plan, maar hij weet het ook niet te brengen. De man is natuurlijk binnengehaald om premier te worden. Dat is hij niet geworden. Had hij moeten zeggen... jongens, ik kwam hier om premier te worden. Het zit er niet in. Uh, laat ik het wat anders gaan doen. Nou, hij heeft voor zichzelf het idee dat, het, dat... tenminste, als ik hem zo hoor en als ik zijn verweer hoor... ook tegen deze aantijgingen weer. Dat hij zegt, ik begrijp het. En daar heeft ze ook gelijk in. Maar het gaat, be het gaat, beter, het gaat beter worden. Dus zij belooft continu beterschap, maar realiseert zich misschien niet... Uh, tot op welk niveau uh, zijn populariteit ook binnen de partij... op dit moment gedaald is. Want als, als je dit voor op de Volkskrant leest... Het, ja, ik kan het niet anders de, de, uitleggen dan een motie van wantrouwen... van een, een scheidend voorzitter naar een... Uh, maar het feit dat de Volkskrant dit brengt... is dat een beetje piece en eigenist? Plus heet het trouwens gewoon normaal Nederlands, sorry. Nou ja, het, is, het, is, het, het, het zegt wat, ik, wat wat precies, weet ik dan weet ik nooit. Want is het een spelletje van de Volkskrant om die, laat maar zeggen, denken nou, misschien dat het wel eens tijd wordt om, om maar weer daar de knuppel in het te gooien, zodat de sneller weg uh, is. Of om gewoon nieuws te brengen, ik weet dat nooit. Nou ja, het is in ieder geval natuurlijk een teken dat die voorzitter blijkbaar niet zoveel te vertellen heeft. En dat er binnen die partij, heel Nederland ziet het, maar binnen de Partij van de Arbeid, uh, steken blijkbaar nog hun kop in het zand. En heeft ze dit, dit instrument dus nodig, een heel groot interview. In de Volkskrant om duidelijk te maken, jongens, er moet iets gebeuren. Maar wacht even, partij, ja. waar zegt dit de dan wat luistert over? Daarom luistert het dus niet. Zegt het nou, dan iets vraag, over haar functioneren? Of ja, over haar? Ja? Nou, if, nou ja, goed, maar ze treedt ook af. Hè? Dus dat vind ik dan ook wel weer stoer. Als je dit soort dingen roept, ik blijf vervolgens zitten, dan is dat ook niet goed. Want als je het binnen je partij op moet lossen, dat, dat is haar taak in maar feite. waarom? Dat is toch ik ben, ik ben, ik ben, dat is het een beetje roepen barden. vanuit de bosjes ik, ik ga weg en ik gooi oh. nog een drol in zijn smoel. Dat is een beetje het ja. gevoel wat ik nu krijg. En ik vind dat een hele ja. nare manier van doen. Zeker op een voorpagina van een krant. Dat is iets wat, ja. wat je, uh, als je dat Cohen verwijt, dan zal dat in eerste instantie intern uh, uh, uh, uh, uh, verdedigd moeten worden. Nou, maar het betekent dus deze... dat, dat er binnen die partij te weinig mensen zijn die tegen Cohen durven te zeggen vriend, je kan het niet, je hebt het geprobeerd maar wij lieten dus straks een fragment horen van, van uh, uh, al een tijd geleden, Felix Rottenberg was toen nog partijvoorzitter oh, oh. en wilde dat Thijs Wultegens als fractievoorzitter wegging, maar ja. Rottenberg zat er nog ja. en die ging de strijd aan maar maar ja, dat is niet netjes wat, wat niet niet heet, heet, maar ja. Ja, ja. Dit, dit is natuurlijk de ziekere manier. Maar goed, het is typisch wat vrouwen doen. Die ik vind dit de ziekere manier. Dus ja, ja. Ik ga weg, doen. de lul gooi een hapst En dan ben ik weg en los het maar op. Nou, de zieke manier is wel zeggen. Het gaat niet goed, het moet anders. En by the way, ik ga weg en los het op. In plaats vind je dat echt ja, oh, ziek? Nou, nou, is dat niet haar taak als partijvoorzitter? Om de dingen op te lossen, ja, een richting te geven? Dat is mijn punt. Dat lukt dus blijkbaar niet. En blijkbaar wil niemand binnen de partij dat horen. En dus kiezen voor dit instrument. Dus is er iets aan de hand. Ja, dus het de kaak stellen dan weggaan en dat ja precies okay. dat vind ja. ik beter dan met modder gooien en blijven zitten ik bedoel, nou ja, dan ben dan... je partij van binnenuit aan het vernielen en dat doet ze dus niet ja wat is de rol van de media in dit soort uh, rellen nou ik denk dat dit als je ziet dat het breed uitgemeten voor op de Volkskrant staat is dat een hele belangrijke rol ja want dit dit had zij ook. Wat ik, wat we net zeiden, zou het ook gewoon tegen Cohen kunnen zeggen. Or, or, uh, of uh, misschien op de blog kun, kunnen zetten, bij wijze van spreken. Maar het staat voor op de volksstand. Dat geeft iets aan. Wat precies. Nou, dat geeft in ieder geval aan, waar we het net over de macht van haar en, en, de, uh, en hoe het rommelt in de partij. Maar wat geeft het aan? Nou ja, dat de rol van de media gelukkig nog wel belangrijk is. Want blijkbaar is dat ook nodig om als binnen een partij ze het niet opgelost krijgen. Dan stap je dus ja, ja. naar de media. Die hebben dus gelukkig nog de macht om dan dingen van buitenaf misschien uh, veranderd te krijgen. De nieuwe hoofddirecteur van Quote, uh, Mirjam uh, van den Broeken... die stapte gisteren ook uh, de media en de wereld daardoor. Hebben jullie het gezien gisteren? Ja. Een stukje ja. Um, dat even een heel klein stukje horen. We hebben even een compilatie gemaakt van wat daar nou precies gebeurde. Uh, Matthijs van Nieuwkerk uiteraard. Jan Mulder was uh, de tafel hier. En toen gebeurde er dit. 25 jaar lang stond er een man aan het roer van het Grootste Zakenblad van Nederland. Quote, vanaf november is dat een vrouw. Hoe ga je dat doen? Uh, nou, ik vind in ieder geval... Uh, de, de, moet, de redactie moet uitgebreid worden. Het is, uh, en ik wil eerst met de redactie gaan zitten en lekker brainstormen. En uh, heel veel ideeën uh, maar over een tafel. Een hoofdredacteur wil natuurlijk lekker brainstormen. Iedereen zit ja, er allemaal. Maar je hebt natuurlijk een paar, jij moet voor de muziek gaan uitlopen. Ja. ja, maar ga ik nu nog niet doen. Jawel, dat moet. Alles oh, nee, dus loopt in gesprek niet. helemaal dood. Ja, ik ben oh. zo negatief. Ja. Jan, red jij je hier ja, nou eens lekker. Ja, ja. Jij bent de charmantste man van Nederland. Oh, red, red dit gesprek nou eens even. Nee, dat kan ik niet meer. nee, nee Want ze werkt niet mee. Oh, ja, heb ik het weer nee, gedaan? Je werkt niet mee. Ja, ja, ja, nee, nou, kijk, als je mee. in de wereld draait, door komt, moet je een klein primeurtje dat, dat snap je toch ook wel. Ik heb een lachende Marianne Zwageman en een hoofdschuddende Erik Kortum. <lacht> Wie als eerste? Dat zeg het maar. Nou, ik heb hiervan genoten. Twee mannen met een prachtige vrouw tegenover zich... die heel gedecideerd is en precies weet wat ze wel en niet wil zeggen. Nou, en die mannen, die mannen krijgen daar gewoon geen grip op. En dat, daar heb ik van genoten. En deze vrouw heeft een plan in haar hoofd, dat weet ik heel zeker. Uh, want je hoorde nu wel, maar zag niet haar blik... toen ze zei, de redactie gaat uitgebreid worden. Dat heeft ze dus geregeld in haar onderhandelingen... tijdens uh, die, die sollicitatieprocedure. Uh, deze vrouw gaat echt wat voor elkaar krijgen bij dat blad... wat al een paar jaar heel erg ingekapt is wat wilde ze dan wel zeggen? Want dat was een beetje voor mij, dat ik, ik heb het vanmorgen even teruggekeken. Um, um, de, wat, wat, waarom, zat, waarom zat ze daar? Behalve het feit dat ze ja. als eerste vrouw eh, na 25 jaar hoofdredacteur ja. van Quote werd. Er kwam geen verhaal, er was niks. Er was geen onthulling, er was geen ik ga het zo doen. Het was ja. eigenlijk het was een soort... Lust. Uh, ja. Nou ja, ik denk van nou, ga eerst maar eens een jaartje zitten en nodig er dan uit. Dan zie, nou heb je wat om over te lullen ja. of zo. Maar nou, geen dat, inhoud wil je? Nou ja, ze zal inhoud hebben. want word je geen hoofdredacteur van quote Ga ik stiekem nee, maar hier. Maar hier was... Nee, er was geen, er was geen inhoud af, aan dat gesprek te geven. Behalve, vind nee. je het leuk om te doen? Ja, ik vind het leuk om te doen. Het is een heel interessante heel vraag. Wie... Wie is hier nu de bovenliggende partij? Excuseer ja. voor de vraag. Ja, ja, precies. Nou, ik, dan had de redactie van De Wereldraad door zijn werk beter moeten doen. Die hadden zelf beter moeten nadenken over met welk doel hebben we die vrouw hier zitten. Deze vrouw zat hier niet te solliciteren. Ze ja. heeft die baan al. Ze hoeft deze mannen niet maar, te overtuigen dat ze het kan. Nee, en dat ging nee, ze, dat ze dus ook ik. gewoon niet doen. Nee, maar, geef, maar dan zou ik het om willen dan dan draaien. Als jij dan uh, dat verhaal daar niet wil vertellen. dan weet je dat het een beetje daarop uit gaat, gaat draaien. Dus ik zou dan in zoverre de eer aan mezelf houden. en even misschien mijn ijdelheid aan de kant zetten en zeggen. Ik kom over een half jaartje wel. dan heb ik namelijk iets om over te lullen. Ja, maar mo maar moet je iets geven in die zat, positie als ja, je als gast dat? zit? Moet je ja, dan iets geven? Moet je, anders ga je er toch niet zitten. Als ik toch geen niks te verkopen heb of geen verhaal te vertellen, ga ik daar toch niet zitten. Wat gebeurt er nou precies? Want uiteindelijk, we hebben nog een opmerking nog niet laten horen. Matthijs van Nieuwkerk, die vraagt op een gegeven moment ook aan haar: van uh, zeg, zeg, die, die uh, economische crisis. Hè? Uh, hoe zit ja, dat? Kun je dat ja. Heb je het een beetje nou ja, gevolgd? Nee, alleen die vraag al. Dat was gewoon, dat was gewoon een testje. Uh, je bent blond en je bent mooi, maar snap je ook wel wat. Die ja, dat... vraag zou die nooit nee. aan een man gesteld maar dat hebben. Dat doen we toch gewoon Exisme, nee, nou ja, goed, maar ook uh, de manier, maar dat valt me sowieso vaker op hoor, bij de, bij de mannelijke presentatie gilde Op het moment dat er een vrouw zit, als er een man had gezeten, dan waren ze hem echt genadeloos met een bijl in zijn nek gevlogen. Oh, haar is er ook af hoor, van Marjanne moet. Nee, goed, Maar nu werd het, maar werd het alleen maar ongemakkelijk, zal ik maar zeggen. Omdat die mannen geen grip op haar ja, kregen. Want ja. zij was heel gedecideerd. Ze en ging mooi. gewoon en ze en en mooi en blond. En ze ging gewoon niet vertellen wat ja. zij wilde Dat is een en blond. Heb jij gelukkig al tien keer gezegd, of ik het niet meer te zeggen? Ja. Ja. Ze ja. heel, ja. heel mooi en heel blond. Maar er kwam ook helemaal niets uit. Niets, niets, niets. Nee, ze had misschien. Kijk, ze is misschien niet zo heel erg geslaagd in dit optreden om, om een, een uh, veelgevraagde talkshow uh, gast te worden. Uh, maar dat is ook haar taak niet. Maar ze is er wel. Ja, maar ze is wel heel goed in geslaagd om die redactie niet tegen zich in het harnas te jagen. Want ze is natuurlijk over de hoofden van die redactie heen benoemd. Als jonge, mooie, blonde vrouw. Uh, dat is geen makkelijke uitgangspositie. En leer mij die quote-mannen kennen. Ik ben oh. net een weekendje met Sophie Pibica geweest. Ik ben in de hel geweest. Vrouwen worden alleen maar als decorum gezien. Dus ik, ik wens. Ik wens Mirjam heel veel sterkte. Wacht nee, maar even in die lijn door, want dan zou je ook kunnen denken... als dat inderdaad de gedachte is. Jort Kelder is weer betrokken bij Quote ja. als adviseur. Ja. Dit zou ook wel eens een van tevoren bedacht spel kunnen zijn. Of ja. ben ik nu te achterdochtig? In welke zin? Om jou, nou dat zij buiten... bij het blad te krijgen. Ja, en om haar vervolgens ook op deze manier te laten, zichzelf te laten portretteren. Nee, nou, dat denk ik dat echt hand, niet. Dan had ze dat handiger moeten doen. Ja. Want dit is, ik vind dit ook niet een heel erg positieve publiciteit voor haar zelf als, als persoon. Zou ik wat Los van haar talkshow hoofdschap, wat niet doorgaat? Nee, maar dit, dit ik bedoel, uh, wat, wat jij zegt, maar dat is een vrouw die waar geen grip op te krijgen was. Maar ja. het was geen leuk gesprek om naar te dat bedoel. Was, nee, maar, het is spectaculair nou, misschien. Maar je denkt wel van nou, zeg eens wat. Of die. Of ja, man, je zit, zit met meteen te kijken, ja. maar dat is ook wel weer de spanning. Maar wie had dit gesprek moeten of kunnen redden? Nou, de, de, deze twee mannen Begon. kregen geen grip op haar. Dus dat is, dit, is, dit, is, dit is gewoon dit is het bewijs voor Matthijs dat hij er toch, toch nog niet helemaal is. Hij kan nog niet met dit soort vrouwen omgaan. Voor de camera, achter de camera ongetwijfeld wel. De volgende maar... uitdaging is de jeugd van tegenwoordig. Zet hij ook even met z'n vier aan tafel. Hoor. Oh, oh ja. met Willy Wartaal. Nee, ja, dat, dat wordt dat was sowieso ja. feest. Ja, goed. Maar dit, dit, dit was een, uh, een gevalletje bedrijfsongeluk. Of zeggen jullie van nou eigenlijk toch wel hele leuke televisie? Ik vond het leuk. Ik, op zich was het spannende televisie. Alleen, ja, wat, wat, wat je er, ik ben niet zo heel veel over het hoofdredacteurschap van Quote opgestoken. Heb ik niet zoveel opgestoken. Maar goed, daar was het misschien ook niet eens onbedoeld. Ja, Kortom, stem en presentator van 3FM. Marian Zwageman, directeur van communicatiebureau. Hartelijk dank, beiden. We gaan uh, muziek draaien van uh, een Nederlands artiest. Wayne. met De Escapist, heet het liedje. Nieuwe single. Het komt snel.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 De Nationale Nieuwsgrus spelen met vandaag als gast Jeroen van Gunstven uit Stilburg. Welkom. Goedendag. Ik neem aan dat je van de score van gisteren niet bijzonder nerveus werd. Uh, nee, klopt. Vijf punten kan gebeuren. Uh, dat gaat jou hopelijk niet gebeuren. Hopelijk niet, nee. Nee, ben je een, een, een, een nieuwsjunkie? Uh, ik probeer het zoveel mogelijk te volgen als het mogelijk is. Uh, ja. En op wat voor manieren doe je dat? Uh, in de auto uh, luister ik Radio 1, teletext, uh, krant, uh, nu.nl. En nu in. specifiek nog wat extra moeite gedaan? Uh, nog een keer extra goed de krant gelezen. <laughs> Oké, okay. de krant. En wat is de krant in dit geval? Ik spond? heb vandaag de Volkskrant uh, gelezen. Oké, okay, dus als we in vragen de telegraaf stellen, dan hang je? Dan hang ik, ja. Nou, ik ga heel erg hopen dat het goed gaat, jongen. Ja. We gaan de eerste ronde met jou spelen, we, ik. Uh, dat betekent dat we jouw nieuw factor gaan samen vaststellen. De nieuwsfactor vervolgens met het aantal punten van de tweede ronde. En dat wordt dan jouw score. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes. Dank je. Wie met de trein reist, weet het uit eigen ervaring. Er valt nog heel wat te verbeteren aan het spoor. Dames en heren. Het waaide niet, er was geen sneeuw gevallen. Toch werd er gemopperd op ProRail. De Nationale Nieuwsquest. En des te de gekker dus dat ongeveer 1 miljard euro ongebruikt op de plank ligt. Het geld was bedoeld om meer treinen veilig vlak achter elkaar te laten rijden. Wat dat betreft zijn er vertragingen op het reden. Maar je kan dus niet zeggen, 1 op 1, als dat geld er was geweest, waren die problemen er niet geweest. 1,1 miljard euro ligt er dus bij Spoorbeheerder ProRail dus nog op de plank. Geld bestemd voor onderhoud werd nooit gebruikt. De Kamerfracties van PVV, PvdA en GroenLinks eisen opheldering van welke minister? Minister Schultz. Ja, Schultz van Hagen, klopt. De minister staat erbij, kijkt ernaar en doet niks, zegt Ineke van Gent van GroenLinks. Ze moet in actie komen. Tweede vraag. Het bedrag is aan het licht gekomen door een onderzoek van welke instantie? De, of de Rekenkamer. Ja, de Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenkamer. Ja, precies. Ja. Ja, ja, de Rekenkamer. Dat is goed, die controleert de overheidsuitgaven. Ja. En in dit geval uh, zijn ze in het uh, financieel ingewikkelde dossier gedoken. De derde vraag... Een boos PVV-kamer. Dit wees meteen op de problemen die de afgelopen winter het spoor teisteren. Om het ongemak te compenseren mochten alle reizigers toen met korting reizen. Hoe heette het speciale kaartje dat hiervoor in het leven werd geroepen? Dat zou ik niet weten. Je zou het kunnen gokken. Moet uh, je wel nu doen. Het winterkaartje, nou sneeuwkaartje. Ja, nou, dat was toch ook twee. Het zoutkaartje. Het zoutkaartje. <laughs> zoutkaartje. Ja, het zoutkaartje. Um, je hebt uh, twee punten. Ik laat jou een, uh, een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Er is een tijd geweest dat uh, milieu inderdaad was, sancties, een moralistische stok... om ondernemers of uh, burgers te straffen die gewoon ook hun boterham willen verdienen. Misschien minister Verhagen. Ja, Maxime Verhagen was dat, precies. De tijd van regels en sancties zijn dus voorbij, volgens vragen. De vraag is, de vijfde vraag... Onder welke naam presenteerde het kabinet gisteren tientallen duurzaamheidsafspraken? Die zijn gesloten met onder meer maatschappelijke organisaties en ondernemers. Uh, de Green Deals. Klopt, helemaal goed. Ja. Het zijn ja. afspraken die heel handig het kabinet geen cent kosten in grote lijnen. En de maatschappij die gaat zich verplichten aan allerlei doelen. De volgende vraag. Je krijgt vier punten maximaal, kun je verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is: wie bedoelen we? Als je denkt dat je het weet, dan moet je stoproepen. Oké. Okay. 4. Mijn club is gezakt naar 16. 3. Mijn vorige carrière speelde zich af bij ontwikkelingsorganisaties. 2. Job Cohen is volgens mij niet zichtbaar genoeg. Uh, stop. Uh, Ploumen... Van de PvdA. P ja. ja, Lilian Bloemen is ja. dat. Ja. Ik dacht al eentje eerder, maar ik was er niet zeker. Ja, nee, ja, dat is absoluut, absoluut goed. Ik, uh, um, ja, de, de eerste aanwijzing van mijn club is gedaald naar uh, uh, de 16, Zetel. 16 zetels. Daarmee de fijnste partij, een historisch dieptepunt. Uh, voordat ze partijvoorzitter werkt, was, werkte Bloemen bij Foster Parents, Cordate en Mama Cash.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 Vandaag luidt de stelling... Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de PvdA. Volgens vertrekkend PvdA-voorzitter Ploemen is partijleider Job Cohen... niet automatisch de lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Hij heeft zich volgens haar te weinig geprofileerd. En dus is het tijd dat de concurrenten uit de eigen geledering gelederen het tegen hem op gaan nemen. De stelling van vandaag is dus waarover u kunt discussiëren met ons... is Job Cohen dus nog steeds de beste leider voor de PvdA. Bent u daarmee eens won, is sms dat 7070. 70, dus 70,70. 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren hashtag standpunt. Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de PvdA, straks om half twee aan de tweede ronde spelen. Je hebt nu al meer punten dan gisteren. Laten we dat feitelijk vaststellen. Um, je hebt 90 seconden de tijd. Ik vuur een hoop vragen op je af. Als je niet weet, dan roep je pas. Prima. Komt ie? De nationale nieuwswiss. Welke stad voert in 2013 betaald fietsparkeer in? Utrecht. Is goed, weet de Amerikaanse die in Italië in hoge beroep is vrijgesproken uh, voor Amanda een seks. Is goed, een oud topmedewerker van welke dienst eist een schadevergoeding van Defensie, omdat hij al zijn werkers kwijtgeraakt? te Militaire inlichtingsdienst. Ja, de MVD. De Rijkswaterstaat is op de A 35 proef begonnen met wat voor soort asfalt? De lichtgevend asfalt. Is goed, steeds meer huiseigenaren maken vanwege gedwongen verkoop gebruik van welke regeling? Uh, de nationale. Hypotheekgarantie. Is goed. Is in het anne Frankhuis werd gisteren een tentoonstelling geopend. Over wie? Over haar moeder. De moeder van uh, Anne-Frank. Is goed. Vond organisatie van welke Sri Lankaanse beweging sturen in Nederland zeker 21 scholen aan? Uh, Tamil Tigers. Is goed. Jongeren die opstand kwamen in de gesloten inrichtingen, in welke plaats ze hebben ze zich overgegeven? Sassenheim. Is goed. De Partij voor de Dieren komt met een wetsvoorstel voor extra belasting waarop? Vleestaks. Vleest. Is goed. Journalisten mochten gisteren welk Noors eiland weer bezoeken? Pas. Uh, Utoja, in welke branche is het ziekteverzuim volgens het CBS het laagst? Horrika. Is goed, hoe heet het boek van Jan Eilanden dat gisteren verscheen over Johan Cruijff? Pas. Cruijffie, drie wetenschappers zijn voor een onderzoek naar natuurlijke immuniteit beloond met welke Nobelprijs? Nobelprijs, uh, voor de natuurkunde. Voor de geneeskunde, wie heeft vanwege een hoofdblessure moeten afhaken bij de selectie van Oranje? Uh, Steeklampburg. Is goed, de president van welk eiland is verantwoordelijk voor 13 doden door een explosie in een munitiedepot in juli? Uh, pas. Cyprus, de Consumentenbond wil dat er een commissie komt die klachten over wat voor missers beoordeelt. Uh, uh, medische uh, missels. Is goed. Het Nederlands Filmfestival gaat bekijken of de nominatieprocedure voor welke prijs moet worden veranderd. Gouden kalf. Is goed. Ajax heeft naar verluidt wie gepolst voor de functie van technisch directeur? Uh, Michael van Basten. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Dat betekent dat uh, jij nu. Uh, je hebt er, uh, als ik het goed heb, 14 goed. Oh, mooi. Ja, dat is heel erg mooi. Uh, en dat betekent, maal 8, dat jouw totale score uitkomt op uh, 84. Mal ja, sorry, neem je niet ja. kwalijk. je ja, dankjewel. Dus dat is een hele mooie, mooie ja, score. prima. Jij krijgt in ieder geval twee toegangskaarten voor de beeld- en geluid-experience... en onze eigen lunchradio. En uh, nou, misschien heb ik je vrijdag aan de telefoon... als okay. jij de nieuwscanner van deze week blijkt te zijn. Hoop ik. Dank dat je hier was. Dank je. Straks zijn wij terug met de lunchvraag... Um, na het uitweiden nationaal Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV. Vanavond 7 uur. En is dat voor jongen nou, oud eigenlijk? Sonja Waden. Ja. Maar de bedoeling is dan dat je nadenkt over... Luister naar kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Sonja Waden. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de roer. Dus een rekening betalen is een rekening betalen. In 30 dagen. Want een maand is een maand. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Doe de test op watdoejijbijbrand.nl. Iedere tiende test ontvangt een gratis rookmelder. Want rookmelders redden levens.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 GGN, Mastering Credit. Vanavond bij BNN op 3 Je Zal het Maar Zijn. Priscilla is de dochter van Patti Bart. Ik had het gevoel toen, toen bij, bij Patti's Possy dat ik het verschil niet meer kon zien tussen Patti Bart en mama. Je Zal het Maar Zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3.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 Dit is Radio 1.